Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Sean Connery is overleden, meldt de BBC. De Schotse acteur zal voor altijd worden herinnerd als James Bond. Hij was de eerste James Bond ooit en speelde de rol van 007 in totaal zeven keer. Mijn naam is Bond, James Bond. Mijn instructions were implicit. I was to leave for Jamaica in two hours. Licensed to kill. Naast Bond speelde Connery nog talloze andere rollen. Door Queen Elizabeth werd hij geridderd tot sir en in 1999 werd hij gekozen als meest sexy man van de eeuw. Sean Connery was 90 jaar. De politie moest ook vannacht weer een aantal illegale feesten opbreken. De meeste problemen waren in Utrecht. Daar kregen, zeven, kregen 40 jongeren pardon, een boete. Ze hadden een feest in een werfkelder in de binnenstad. De agenten moesten de wapenstok gebruiken toen een aantal jongeren wilden vluchten. Een andere groep weigerde de stad te verlaten en werd opgepakt. Inmiddels zijn ze weer vrij. Het is nog altijd onzeker of KLM miljardensteun gaat krijgen. Nu de pilotenvakbond en de FNV nog niet akkoord gaan. De luchtvaartmaatschappij had van Hoekstraat tot 12 uur om het eens te worden over langdurige bezuinigingen op de salarissen tot na 2022. Je hoort verslaggever Bart Kamphuis. Zulke langdurige toezeggingen die zijn in, het, in de Nederlandse arbeidsmarktverhoudingen zeer ongebruikelijk. En op basis daarvan zeggen twee vakbonden nu dus ook van... ja, wij gaan ons niet voor zo'n lange termijn vastleggen. En daar zal Hoekstra en met hem denk ik een groot deel van de Tweede Kamer tegenover zeggen... van ja, de omstandigheden zijn natuurlijk ook nu zeer ongebruikelijk. En een week na de finale van Wie is de Mol is het prijzengeld van winnares Nicky de Jager flink opgelopen door donaties. Gelijk na de uitzending maakte Nicky bekend dat haar prijzenpot van ruim 12.000 euro naar KWF gaat. En dat bracht Lloyd uit het Zuid-Hollandse De Lier op een idee... Toen dacht ik, nou, kunnen we dan niet met alle kijkers ook iets doen? Ik bedoel, uh, 1 euro doneren is niet eens zoveel. En met z'n allen kun je dan best wel veel voor elkaar krijgen. En de donaties blijven maar binnenkomen. 28.885 euro is het nu. En wat ik wilde was 12.580. En dat gaat nog meer worden? Afrotros, die heeft nu een uh, veiling opgezet waarbij je kunt... Uh, bieden op spullen uit de afleveringen. En het geld dat daarmee opgehaald wordt, komt ook nog bij mijn pot. Dus ik denk dat we die 30.000 dan wel halen. Het weer, het is een graad of 16. Vanavond komt er wat regen. Morgen ook nat en ongeveer net zo warm als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Bij Almere stad 4 kilometer file met 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij knoppen 5 kilometer met 10 minuten uh, vertraging. En de A10 is dicht. De A10 Noord bij Lansmeer, de Buitering. Dat is na een ongeluk. 3 kilometer file staten. In En daar ook je op onthoudt. Een minuut of 10. Die is zo laag, uh, die vertraging. Omdat je simpelweg kan omrijden via de A10 West door de Koentunnel. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Hey. See you next Wednesday. Here, you? I wasn't that scared. You yeah, were scared. <laughs> It's close to midnight. And something evil's lurking in.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 ...een hele middag Zandvoort. Ja, het is uh, Halloween en dat merk je uiteraard ook uh, aan de beginplaats van uh, vandaag. De single van uh, Michael Jackson en Thriller. Een lekker begin zo van een aflevering van Zandvoort op zaterdag... ...vanuit de studio aan de Tolweg 10A. En hij heeft de week weer overleefd, hoor. Hij zit tegenover mij. Goedemiddag Albert-Jan. Uh, goedemiddag, Rob. Uh... Zo. Goede middag luister. Was een weekje weer wel. Ja, je bedoel je krijgt wel een bepaald rit, maar of je daar nou blij mee moet zijn. <lacht> oh, Oké, okay, wat, wat heb je allemaal gedaan? Algemantelzorg, dat, dat dat gaat volop door en ja, voor de rest een beetje programma voorbereiden en, en veel Netflixen. Kijk, dat doe je helemaal goed. En een beetje klussen, hè? Ik bedoel, hoho, -ho, tussendoor klus ik ook nog een beetje, niet veel natuurlijk. Maar goed, uh, ja, je, je, je, je vindt je draai wel, maar het is natuurlijk verder van ideaal. Ja, het was voor mij trouwens ook een hele rare week. Want ik zat uh, van de week RTL te kijken en toen kwam ik in één keer langs. Ben je niet? Ja, echt waar, want het is winnen niet, hè? Deze, deze single. deze single. Ik weet niet of je hem uh, nog kent. Uit uh, 82. Hey, Kijk eens weer eraan kwam. Op die trekker. Oh. Uh, Harms. Ja, ja, ja. ja. ja. Ik ben Boer Harms. Ja, dat komt door, door TikTok. Uh, iemand heeft uh, zeg maar, uh, dat melodiet op uh, TikTok gezet en een dasje erbij. En uh, nu is het weer een hit. Wereldwijd, uh, Albert Jan. Dus uh, ik ben nu uh, wereldwijd uh, bekend. Als uh, Boer Harms uit uh, Drenthe. Misschien draaien we hem straks wel helemaal. Je weet niet, het maar. Ik nooit. ben in ieder geval bekend in Drenthe. Zo is het. Goed, nou, drie uur lang live vanaf de Tolweg uh, Zandvoort op zaterdag. Uh, uiteraard weer een, een vol programma, want terwijl ik uh, met u praat, uh, luisteraars, uh, kijk ik naar de uh, kwalificatie van de Formule 1. Want die is uh, zojuist om uh, twee uur gestart uh, en dat is de kwalificatie van de uh, Emilia Romagna uh, op Imola. Uh, geen, uh, geen vrije training op de vrijdag. Vanmorgen anderhalf uur uh, vrije training. En nu om twee uur gelijk de kwalificatie. Uiteraard houden we dat voor u in de gaten. Momenteel stappen in Q1 en 2 naar snelste tijd achter Hamilton. Houden we voor u in de gaten. Het NK schaatsen, er wordt weer geschaatst. En dat, mocht daar spannende ontwikkelingen zijn... en zeker u uitslagen, dan zullen we die u zeker ook niet onthouden. Verder hebben we natuurlijk het weerbericht rond de klok van half drie. Blijft het zo, wordt het wat beter. U hoort het allemaal rond de klok van half drie... We hebben weer de dieren van de week. Vorige week hadden we Luna, die hond. Hè? We hadden één hond weer in het asiel. Ja. Maar die heeft een baasje. Kijk, dat is goed nieuws. Het moet wel een baasje zijn. Ik hoop inderdaad dat het een baasje is met de, die stevig in zijn schoenen staat. Want Luna is niet de gemakkelijkste. Want volgens mij is ze al vaker teruggebracht... na uh, uh, kort verblijf buiten het asiel. Maar ik hoop dat de nieuwe eigenaar uh, nu uh, standvastig is... en uh, Luna onder zijn hoede neemt. Dus we zitten weer bij de katten en de poezen. En uh, deze week hebben we er twee. Eén die heet Mister... En die ander heet Bruce. Als je net nog achter elkaar zit, Mr. Bruce. Ja, ja ik heb hem. Ja, heel goed. Dus uh, twee, uh, twee katten uit het asiel die ook op zoek zijn naar een thuis. Mr. en Bruce. Gedicht van de dag hoeven ze zich geen zorgen over te maken. Dat er wordt ook geregeld. Maar daarover meer rond de klok van kwart voor vijf. Zos Live. Dat uh, de item dat hebben we ook in het laatste uur. Uh, een live registratie van een uh, concert. In ieder geval een nummer uit dat concert. Uit de tijd dat er nog duizenden mensen naar concerten gingen. En dat het ook kon, hè? En dat he? dat ook kon. Als je er nu naar kijkt, dan denk je bij jezelf: hoe was het ook alweer? Ik ben in Woodstock, Woodstock was eigenlijk een van de eerste grote concerten... vrije concerten waar we naartoe konden. Maar als je die beelden ziet, die zag ik van de week dus weer. Dan denk je: van, wauw, dat waren nog eens tijden. Uiteraard ook Zandvoorts Nieuws in het kort. Uh, uh, ook in het eerste uur hebben we een bijdrage uit het Spaarnegasthuis, Want uh, dat staat ook zwaar onder druk tijdens deze corona tweede, uh, tweede golf. En daar hebben onze collega's van NHTV een, een bijdrage uh, van gemaakt. En die willen we u niet onthouden. In het tweede uur hebben we het programma De Stoel. Dan moet u niet gelijk aan Rick Velderhof denken. Nee, we hebben onze, Zandvoort heeft zijn eigen stoel. En wel de stoel op het strand. En uh, om kwart over drie gaan we daar uh, praat, over praten met Nina Verstegen, ooevaar en die gaat ons daar meer over vertellen. Stukje geschiedenis, heden en wellicht de toekomst van de stoel. Eh, ik zou zeggen, genoeg reden om de komende uur te blijven luisteren... en kei, nou nee, blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Weer een gezellig programma vanmiddag tussen 2 en 5 uur. De Zandvoortse radio, ZFM Zandvoort, met nu Billy Joel. allemaal voor je, hoor, bij CFM voor de oude en de nieuwe singles. Als eerst uh, terug naar de jaren '80 met uh, Billy Joel en de Uptown Girl. Daarachteraan Dynamite, dat was BTS. Het is uh, kwart over twee geweest, tijd voor het uh, nieuws in het kort, want het was dus een weekje weer wel en weer heel wat gebeurd, uh, Albert-Jan. Ja, we beginnen met het goed nieuws. Met ingang van morgen is uh, tot maart 2021 is er weer goedkoop parkeren, net als vorige winters een aantrekkelijk parkeertarief. ...voor heel zand wordt van 50 eurocent per uur. De minimale inworp is eveneens 50 eurocent. Dit tarief geldt ook voor de parkeergaragecentrum en parkeerterrein De Zuid. Ook het in rekening brengen van het nachttarief wordt gebruikersvriendelijk ingesteld. Het nachttarief van 1 euro wordt alleen in rekening gebracht... ...als u tussen 12 uur s nachts en 8 uur s morgens parkeert in de parkeergaragecentrum of parkeer parkeerterrein De Zuid. Het wintertarief is bedoeld om het voor bezoekers aantrekkelijk te maken om in de winter, ook in de winter, naar zand voor te komen. Ook u profiteert van het wintertarief tot 1 maart 2021. In een woning aan de stationsstraat is dinsdagavond, afgelopen dinsdagavond brand uitgebroken. Rond 10 voor 9 werd de brand ontdekt waarop direct de brandweer werd gealarmeerd. Die rukte onder andere aan met de la ladderwagen. De brand ging gepaard met veel rookontwikkeling. Een persvoorlichter van de Veiligheidsregio liet weten dat de brand in de schoorsteen was ontstaan... en dat de brandweer deze vrij snel onder controle had. Niemand raakte gewond. Er is ter plaatse in de stromende regen een uitgebreide controle uitgevoerd... om te kijken of al het vuur gedoofd was. De stationsstraat was tijdens de hulpverlening afgesloten. Afgelopen week hebben agenten van het basisteam Kenner Marcus een hert kunnen redden. De dienders kwamen ter plaatse naar aanleiding van een melding van een hert in de problemen. Het hert zou vastzitten in een slootje en niet meer op eigen kracht eruit kunnen komen. Het dier oogde behoorlijk vermoeid, dus de politieagenten hebben niet afgewacht. Gelukkig had het hert een stevig gewei waar ze een vangstok aan vast konden maken. Met de vangstok kon net genoeg kracht uitgeoefend worden om een extra steuntje te geven. Zo kon hij eruit gehaald worden. Het hert was zeer vermoeid en wel, er moest wel even bijkomen. Dit bood een mooie gelegenheid om van afstand te kunnen kijken of het beestje niet gewond was. Gelukkig was dit niet het geval en na het te zijn uitgepuft rende hij weer ongedeerd richting de bosrand. Uh, ook hier voor onze pluim voor de politie. De laatste twee weken is veel veranderd om veilig verantwoorde kerkdiensten te kunnen bijwonen. De Zandvoortse kerken hebben hun diensten aangepast en houden zich strikt aan de aangescherpte coronaregels. Allereerst de sint Agatha kerk De heilige missen vinden doorgang met maximaal 30 parochianen. Om deel te nemen aan de zondagsmis is reserveren verplicht. Dit kan telefonisch of aanmelden bij de deur. Bij binnenkomst bij het, bij het lopen door de kerk en bij het verlaten van de kerk... is het dringend advies een mondkapje te dragen. Zodra men, zodra men zit, mag het mondkapje af. En voor de protestantse gemeente in Zandvoort... voor het bezoeken van het dorpskerk is een corona-gebruikersplan ingesteld... waar de maatregel met het maximale aantal van 30 gemeenteleden, gemeenteleden erbij is gekomen. Voor groepen geldt bij het bijwonen van de kerkdienst... het verzoek om zich eerst van tevoren aan te melden. Er is geen gemeentezang en koffie en kaarsjes aansteken is wel mogelijk. De staat van onderhoud van de keermuur... die in een steile wand waarachter grond of water wordt vastgehouden... tussen de Noorderstraat en de Parkveldstraat, zeker Prinsenhofstraat, is slecht. De huidige keermuur wordt verwijderd en er komt een nieuwe voor in de plaats. De werkzaamheden starten 16 november en duren tot en met 19 februari 2021. De keermuur, staat, de keermuur staat precies tussen de Noorderstraat, de Parkveldstraat en de Prinsenhofstraat. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren worden de Noorderstraat, Parkveldstraat, Kruisstraat en Prinsenhofstraat gedurende vijf weken afgesloten. De rijrichting Prinsenhofstraat, Stationsstraat blijft open. De woningen blijven voor voetgangers bereikbaar. De werkzaamheden zoals gezegd starten 16 november en duren tot en met 19 februari 2021. De werkzaamheden die voor de meeste overlast zorgen... worden voor de jaarwisseling afgerond. En tot slot, hoewel 2021 nog even op zich laat wachten... laat de Stichting Nieuwjaarsduik weten... dat het traditionele Nieuwjaarsduik op 1 januari 2021... helaas niet doorgaat ten tijde van deze corona-epidemie. Corona ziet de stichting de gemeente, en de gemeente Zandvoort geen mogelijkheid... om dit populaire nieuwjaarsduik veilig te organiseren voor haar deelnemers. In andere jaren trekt de nieuwjaarsduik zo'n duizenden bezoekers uit de regio. Helaas, maar waar. Oké, okay, dankjewel albert -Jan. Dat was het uh, Zandvoort nieuws. Uiteraard uh, ook na te lezen op onze CFM-app. En mocht je die nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store en de Windows Store. Is hij gratis verkrijgbaar en blijf je op de hoogte van uh, de laatste nieuwsjes. En luister je naar het geluid van Zandvoort. En dat geluid van Zandvoort gaat nu terug naar de jaren tachtig. Hier is Shaka Khan met Ain't Nobody. Weer even lekker terug naar de jaren 80 met roofers en Shaka Khan en Ain't Nobody. Nou Albert-Jan, ik kan de zonnebril inmiddels weer uit de kast halen... want het zonnetje schijnt daadwerkelijk. En jij hebt het weer voor de komende dagen. Is dat er zonnig of niet? Het ziet er zonnig uit. Ik bedoel, ik krijg weer gelijk het slot. Want Op deze laatste dag van oktober waren er is nog wat wolkenvelden... maar geleidelijk brak ik de zon door... En zeker vanmiddag is het prachtig najaarsweer met flink veel zonneschijn. De temperatuur stijgt naar 15 à 16 graden en er waait een matige zuidenwind. Aan zee is de wind vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Later vanmiddag neemt de bewolking alweer toe en vanavond gaat het regenen. De temperatuur daalt komende nacht naar 11 graden. Morgen ziet het weerbeeld er weer heel anders uit. Het is bewolkt en er zijn perioden met regen. Met 16 graden is het opnieuw zeer zacht voor de tijd van het jaar... Maandag blaast er stevige zuidwestenwind nog zachtere lucht naar onze streken. Het krik kan zelfs stijgen naar 18 graden. Voor het gevoel is het helemaal niet zo zacht... want de zuidwestenwind is krachtig en aan zee zelfs hard windkracht 6 tot 7. Verder is het bewolkt en er valt van tijd tot tijd enige regen. En tot slot, vanaf dinsdag is het zeer zachte en wisselvallige weer voorbij. De zon schijnt geregeld... En het blijft droog. De winter neemt in kracht af. En dat betekent in deze tijd van het jaar dat de kans op mist stijgt. De temperatuur ligt rond de 11 graden. En ook de nachten die worden nog meer kouder. Aldus Rico Schreuder. En hoe gaat de kerst worden Albert-Jan? Het uh, staat op de andere kant. Er staat, staat nog geen tekst. Nee? Oké. Okay. <laughs> Dan wachten we dat nog even af. Het weer is na te lezen op RicoWeer.nl. Dat was het weer. En elke keer doen we het weer om half drie bij CFM op zaterdag en zondagmiddag. Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. Met nu Duran Duran op de zaterdagmiddag. Waking, oh, If you knew what you, what think, you think, think If you knew what you was after Sometimes you want It's been absolutely It's been amazing It's a question of a creation and i need all of your love playing in the summer heat sex on the rocks and on the beach yeah like a perfect movie scene oh, oh yeah your body drives me crazy i wanna take it off sweet like coconut water shiny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 de plaat van Spenda Ballet in deze plaat. En dat was uiteraard de single True. Ditmaal in de uitvoering van Coconuts Water. Ja, het is een probleem bij het Spaarne in Haarlem in Hoofddorp, albert -Jan. Ja, het Spaarne gasthuis staat namelijk onder grote druk door de tweede coronagolf. Meerdere afdelingen liggen vol met coronapatiënten. En daardoor is de reguliere zorg afgeschaald met ongeveer 50%. Ivo van Schaik, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Spaarnegasthuis, benadrukt dat de situatie onder controle is. Alle acute en noodzakelijke zorg gaat gewoon door... maar hij maakt zich wel zorgen over de piek die het ziekenhuis nog te wachten staat. Het ziekenhuis is constant bezig om zich voor te bereiden... op nog meer coronapatiënten die binnen gaan komen. Volgens van Schaik loopt de opname van patiënten altijd achter de cijfers aan. Dus hij verwacht nog een aanzienlijke stijging van het aantal coronapatiënten. Onze collega's van NH... We spraken met uh, uh, Ivo van Schuik, de voorzitter van de raad van bestuur van het Spaarne Gasthuis. De tweede coronagolf heeft grote gevolgen voor het Spaarne Gasthuis. Het ziekenhuis staat in een van de zwaarst getroffen regio's van ons land en staat daarmee onder grote druk. We hebben inmiddels uh, meerdere afdelingen helemaal corona afdelingen gemaakt. Dus dat is heel ongebruikelijk, want dat hebben we natuurlijk normaal niet. Dus er, er liggen hier een aanzienlijke hoeveelheid coronapatiënten zowel op de gewone afdeling als op de IC. En als je dan kijkt naar de reguliere uh, uh, zorg, uh, dan, nou ja, dan denk ik dat we daar ongeveer de helft wel van uh, hebben af, uh, afgeschaald om dit allemaal mogelijk uh, te maken. Het gaat dan om niet-urgente zorg, zoals een knieoperatie. Van Schaik benadrukt dat urgente en acute zorg altijd doorgaan. De grootste uitdaging voor het ziekenhuis op dit moment is het beschikbaar hebben van medisch personeel. Het ja, tekort, uh, dat is natuurlijk allemaal relatief. We, we, we zijn, net zoals in de rest van Nederland, een efficiënt ingericht ziekenhuis die eigenlijk zo'n pandemie er niet bovenop kan uh, hebben. En je merkt dus dat als er ineens zo'n enorme vraag naar extra handen is om, uh, om, om, om, om deze COVID-ziekte te, te behandelen, dat we die ruimte eigenlijk niet echt hebben. Worden er ook al patiënten overgeplaatst naar andere ziekenhuizen? Ja, we hebben afgelopen weken al uh, zijn er vorst veel mensen uitgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Uh, en soms ook ver weg, Groningen, Maastricht. Um, omdat het hier vol ligt? Omdat het hier vol ligt, maar ook omdat het in de regio vol ligt. Want we, gaan, we proberen eerst uit te plaatsen in de regio en dan pas uh, echt buiten regionaal. Met het stijgend aantal coronapatiënten dat wordt opgenomen is het ziekenhuis constant bezig om meer bedden en personeel vrij te maken voor deze groep. Dat gaat voorlopig nog goed, maar er wordt nog een flinke piek verwacht. Ja, waar ik me natuurlijk vooral zorgen over maak is dat je. Uh, hoewel er misschien in de media nu een klein lichtpuntje is over de. Uh, uh, dat het aantal besmettingen wat begint te stabiliseren. weten we dat het aantal opnames enorm. Achter, dat, dat loopt er achteraan. Dus we zijn nog lang niet op de piek. En uh, dat betekent dat we, wij. verwachten nog wel een aanzienlijke toename van het aantal mensen wat wordt opgenomen. En wij hopen dus dat we in staat blijven. want dat lukt nu hoor. Op dit moment lukt het om alle acute en noodzakelijke zorg te verlenen. Uh, en ik hoop dat dat dat niet verder onder druk komt te staan. Dus ja, daar maak ik me wel oprecht zorgen over. Ik maak me ook oprecht zorgen over de, de draagkracht van alle medewerkers. Want die, uh, dus ze zijn moe en, uh, en, dat, en dat snap ik heel goed. Dat was de bestuursvoorzitter van het Spanisch ziekenhuis in Haarlem in Hoofddorp. Ivo van Schaik in uh, gesprek met de medewerker van uh, NH Nieuws. Uiteraard uh, dank voor uh, de reportage aan uh, onze collega's van NH. En uh, ja, het is toch wel een uh, probleem uh, op dit moment ook bij het Spaarne. Maar jij ging naar Groningen <laughs> alweer. Hij had, uh... had het erover nou, dat ze wel ja. gedwongen zijn ja. om, om, om mensen door te verwijzen. En uh, ja, toen hoorde ik Groningen. Dus ja, als ik mocht afkloppen. Ik heb nog nergens last van. Maar, is bij mij nog nee, nog... maar het is wel een probleem natuurlijk. Dus uh, ja. niet leuk. En uh, kijken hoe het verder uh, gaat aflopen allemaal. Hier is uh, Liza Stensfield. I, I wouldn't change a scene. I didn't love you, I'm would have turned around And if I didn't want you, then I would want you out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 Grote boog omheen. Maar toen ik... Uh, maan en zo kan het uh, dus ook en zo kan het inderdaad ook. En hoe gaat het eigenlijk met uh, Max Verstappen als het over uh, nou, zo kan het dus ook uh, hebben? Die heeft de spanning er wel in gehouden hoor. Pop, ja in Q2, niet normaal zeg. Nee, uh, want hij had helemaal geen tijd uh, neergezet. Hij had problemen en uh, hij moest de pits in en hij uh, werd zelfs de pits ingeduwd. En uh, allemaal uh, mensen eromheen om uh, um, uh, de zaak te herstellen en de tijd liep maar door en Q2 zat er bijna op. Maar hij was net op tijd was hij weer de baan op, want hij had nog geen tijd gezet. Eh, maar hij wist zich uh, gelukkig. Ik kwam dus ook na de 0.00 dat Q2 officieel afgelopen was, kwam hij over de streep en uh, gelukkig nog als vierde. Dus uh, hij is door in tegenstelling tot zijn teamgenoot. Uh, hoe heet die? Uh, wie is oh, die is ook door. Die is ook door. Naar, die staat nu momenteel op de, de tijd Q3. Uh, zelfs op 5. Ook die had problemen dus uh, erg, erg spannend was het wel in Q2. goed Q3 nog met ruim met een kleine negen minuten te gaan en uh, ja we houden nu op de hoogte over de uitstand en de samenvatting kunt u om kwart over vier van ons verwachten tijdens pit report. ja wij kregen van de week een heel mooi uh, filmpje van uh, iemand die was het uh, duin ingegaan. gegaan. En inderdaad, uh, al die uh, damherten die daar uh, bezig waren... om het zo maar even te zeggen. Begrijp je dan wat ik uh, bedoel? Ja, ja, ja, ja. Die waren dus uh, ja, aan, het Berlin, aan het burlen. Aan het burlen, ja. Dat was een uh, spektakel. Filmpje zet ik misschien nog op onze Facebookpagina... even kijken van de week. Maar uh, jij hebt ook nieuws over de hertjes. Ja, en dat is minder. Het, uh, het afschieten namelijk van damherten in de duinen... begint morgen weer. Het plan is de komende vijf maanden ruim 2000 hindes en jonge herten te doden... in de waterleiding Duinen en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Volgens stellingen van het fauna-beheerseenheid Noord-Holland, FBE in het kort... waren er in april minimaal 3300 damherten in de duinen tussen IJmuiden en Noordwijk. Het aantal damherten moet drastisch omlaag om de, volgens de normen van de FBE... weer in balans te laten zijn met de overige natuurwaarden... en de risico op schade en overlast in de omgeving. Volgens een rapportage van de FBE is de doelstelling van 600 tot 800 damwerken in de waterleiding Duinen en 200 in het Nationaal Park zuid kennemerland in 2022 te halen. Die ambitie hangt nog wel af van de beheersmogelijkheid die de provincie Noord-Holland heeft in een nieuw faunabeheerplan dat binnenkort openbaar wordt als dus directeur Petty Laan van de Faunabeheerseenheid. De beheerders Waternet en PWN richten zich de komende vijf maanden op het afschieten van tenminste 1700 damherten in de waterleiding Duinen en 420 in het Nationaal Park. De focus ligt daarbij op vrouwtjes en jonkies om zo snel het doel te bereiken. Door zo snel mogelijk het streef aantal te bereiken zorgt uh, uh, dat er op de lange termijn voor dat je minder herten hoeft af te schieten. De ingreep moest zo kort mogelijk zijn al dus laan. Vorig winterseizoen zijn in drie gebieden in totaal 2640 damherten afgeschoten. In de waterleidingduinen en het nationaal park daalt de omvang van de populatie. De, de omstreden ingreep in de hertenpopulatie is volgens kennis nodig, omdat er te veel herten zorgen voor schade aan flora en fauna, schade aan het verkeer en schade aan de landbouwgewassen. Al dus laan. Het hoofddoel is de biodiversiteit te laten toenemen. Helaas is daar afschort voor nodig. Het artikel verscheen uh, in de NH-nieuws. Nou, toch uh, is het geen leuk uh, bericht, uh, albert Nee, maar het gebeurt elk jaar. Ja, dat is ook het zo. Dat is ook zo. En, uh, uiteraard hoort er een beetje meer, hoort bij, maar het is uh, zeker niet leuk uh, om te horen. Nee, maar goed, we moeten het ermee doen. Dankjewel voor uh, dat bericht. We gaan uh, nog twee plaatsjes naar huis. Vlak voor het nieuws er weer van drie uur, waaronder deze TikTok.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 lekker hier in Zandvoort. En je hoort hem, hè? de nieuwe ziel van Clean Bandit. Die plaat heet uh, tik Tock. Alweer het ene en laatste plaatje in uh, dit eerste uur van Zandvoort op zaterdag. Zometeen in het volgende uur gaan we het hebben over de stoel met uh, Nina Verstegen. Want voor de stoel wordt een nieuwe plek gezocht. Dat in uur twee van uh, dit programma. Graag tot zo. Me and you love hard times We'll see through this Just tell me we can do this I also go insane Each time I hear your name One look was all it took Ooh girl you got me